...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Polen begint over een half uur de herdenking van de bevrijding... ...van het voormalige nazi-vernietigingskamp Auschwitz-Birkenbau... ...door het Rode Leger. Onder andere de Franse president Sarkozy... Bondskanselier Merkel en de Poolse premier Kaczynski zijn erbij. Er zijn geen Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders naar Auschwitz afgereisd. In het vernietigingskamp werden tijdens de Tweede Wereldoorlog... meer dan 1 miljoen Joden, Zigeuners en anderen vermoord door de nazi's. Er waren nog zo'n 7500 gevangenen aanwezig... toen Auschwitz in 1945 door Russische troepen werd bevrijd. De Auschwitz-herdenking wordt live uitgezonden op Nederland 1. Minister Klink kan doorgaan met het korten van de tarieven van medisch specialisten. Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat het publieke belang boven dat van de specialisten... en is het handelen van de minister niet onrechtmatig. De orde van medisch specialisten vindt de korting onterecht. Specialisten zouden in financiële problemen komen. Het jongerencentrum High School in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes is gesloten. De informatie van de politie blijkt dat er hard- en softdrugs werden verhandeld... waarbij ook jongeren van onder de 18 jaar waren betrokken. Voor burgemeester Cohen was dit aanleiding om het centrum voor onbepaalde tijd te sluiten. Na een inval eind vorig jaar vond de politie onder meer drugs en wapens... waaronder een boksbeugel en een zwaard. Het aandeel Spijker is op de beurs in Amsterdam bijzonder gewild. Het staat na de berichten over de overname van Sapal de hele dag op een winst van tientallen procenten. Direct na opening stond het aandeel zelfs 80% hoger. Er was veel vraag naar en nauwelijks aanbod. Daarna zakte de koers wat, maar het staat nog altijd veel hoger dan de slotkoers van gisteren. Het weer, het gaat regenen en sneeuwen. De temperatuur loopt geleidelijk op tot zo'n 4 graden. Morgen en vrijdag vallen er regen, hagel en sneeuwbuien bij een graad of twee.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 I'm not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 Alles niet voor niets is Je kunt je eigen regels maken en bepalen. Daarin ben je vrij. Het spel begint en dat het einde is gegeven, maar dat blijft vrij. Schuld, maar elke staf heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen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 Sheep underneath those teeth, and don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch, as a